Daarvoor was die burgemeester van Roermond en het Zuid-Limburgse Margraten. De regering van de Duitse deelstaat Beieren stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp... aan gebieden die zijn getroffen door wateroverlast. Vooral de zuidoostelijke stad Passau heeft zwaar te lijden onder de hoge waterstand. Verwacht wordt dat het waterpeil de komende dag pas zijn hoogste punt bereikt. Het weer, vannacht in het zuiden bewolkt, in het noorden opklaringen... Overdag in het zuiden eerst nog wat wolkenvelden en in het noorden volop zon. Het wordt 15 tot 19 graden en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. 300 miljard gaat er wereldwijd om in de handel in wapens. Jaarlijks. Dus ja, dan um, kan het niet anders zijn dan dat er economische belangen in strijd kunnen zijn met um, de ethiek. Belangen van de mens. Nou, daar praat ik over met Frank Snijper. Hij verdiept zich al twintig jaar in het onderwerp. Um, voor de campagne tegen de wapenhandel. Dat is een heel klein clubje in Groningen. Drie mensen doen ze er alles aan om te laten zien wat er klopt en wat er niet klopt. En dat is dan vooral een vorm van informatievoorziening. En terwijl wij erover praten, Frank... Eh, krijg ik het bericht binnen van het Reformatorisch Dagblad. Vanavond gepubliceerd, om vijf voor elf. Luchtmacht verkoopt 15 F-16's aan Jordanië. De Tweede Kamer is nog niet geïnformeerd. Die deal is al rond. Dat hebben bronnen bij Defensie tegenover het Dagblad bevestigd. De jachtvliegtuigen zijn overtollig geworden... na de ingrijpende bezuiniging op Defensie... In eind april zijn al 15 toestellen verkocht. Um, Defensie, lees ik uit het persbericht... wilde destijds onder geen beding meedelen... welk land de Nederlandse F-16 overneemt. Dat blijkt dus uh, Jordanië te zijn nu. Er is een slordige 100 miljoen euro mee gemoeid. Uh, zes jaar geleden al zijn zes overtollige F-16 aan Jordanië verkocht... en 18 aan Chili. En... Eigenlijk, dat is dus misschien nog wat het wonderlijke, politiek Den Haag moet nog groen licht geven voor de verkoop van de wapensystemen, dus deze ook, maar weet het nog niet. Is het nieuws? Dat is absoluut nieuws en uh, ook, ik zou zeggen, een beetje hoog spel, uh, wat in dit geval Defensie heeft gespeeld, want het vorige Kamerdebat over het wapenexportbeleid in februari uh, stond een andere levering aan Jordanië op de agenda, de leverantie van luchtafweer voor Jordanië en daar waren meerdere partijen, en niet alleen oppositie... ook de PvdA had daar uh, kritische vragen over. En uh, toen werd het wat voor zich uitgeschoven door de regering. Ze van, nou, er is nog geen beslissing gemaakt... en uh, tegen de tijd dat het zover is, dan horen jullie nog wel van ons. Hier gooien ze het blijkbaar over een andere boeg. En hebben ze... we, doen het, we doen het gewoon. Is het contract al getekend? Maar, en dat is bijzonder bijzondere bij uh, de verkoop van tweedehands defensiemateriaal... daar is contractueel in uh, vastgelegd dat de Tweede Kamer daar het laatste woord over heeft. En dat zagen we vorig jaar bij uh, de geplande leverantie van Leopard tanks aan in Indonesië. Daar was uiteindelijk een Kamermeerderheid tegen en moest Nederland uh, de terugtocht... Maxel uh, bakcel halen, heet het ja. dan, ja. Dus dat, zou hier ook, dat zou hier dus ook nog kunnen. Nou ja, gegeven het beetje... feit dat een paar maanden geleden... een andere leverantie van wapens aan Jordanië... Uh, de Tweede Kamer wat rauw op het dak viel... Uh, zou ik denken dat uh, dit... Uh, ja. gevechtsvliegtuigen... het zijn uh, niet uh, de minste wapens die je levert. Ja. Is dat een aparte tak binnen die wapenhandel? De, de, het, het doorverkopen van... Um... Ja, overtollig materiaal, of misschien zelfs wel minder is dat Is dat internationaal? Speelt dat ook een grote rol in die wapenhandel? Ja, ja. voor Nederland, maar, maar voor een heleboel andere landen. Het is aan de ene kant vaak terug te herleiden op, de, op, op bezuinigingen, inderdaad. Aan de andere kant is het vaak ook al deels uh, ingecalculeerd. Uh, nee. Verkoop je het wat nieuwer, eigenlijk, net als, als met je auto. Ja. Uh, verkoop je het wat nieuwer, krijg je er wat meer voor terug... en kan je eerder weer, weer voor je eigen land nieuwe wapens kopen. En... Uh, ja. Gebeuren hier andere dingen mee met die tweedehandspullen? Is het, is het ook betrouwbaar, deugdelijk? Uh, uh, of... Nou, uiteindelijk... Um, kijk, ook Defensie is voor zijn, uh, het sluitend krijgen van zijn begroting... afhankelijk van, van de verkoop van zijn overtollig alles wat er in de etalage staat. Ja. En uh, krijgen ze niet genoeg geld binnen, dan heeft dat consequenties. Dus daar zit net zo goed als voor, voor commerciële partijen zit daar druk achter. En... Uh, dan is het misschien juist nog wel meer uh, dubieus... als de overheid tegelijk verkopende partij is... en ook moet oordelen of het ethisch allemaal wel in de haak is... of het wel voldoet aan uh, de criteria die we hebben afgesproken... in het wapenexportbeleid. Jordanië? Kan je daar rustig een paar gevechtsvliegtuigen aan verkopen? Nou, ik zou zeggen van niet. Uh, Nederland heeft het natuurlijk uh, eerder gedaan, maar ook... Jordanië is, is verre van een democratie. Uh, het is uh, misschien uh, niet zo'n brute dictatuur... als het in, in Egypte of Libië of, of Syrië is of was. Maar uh, ook in Jordanië zijn de afgelopen jaren grote protesten geweest. Die zijn voor een deel uh, weggemasseerd... door uh, wat, wat tegemoet te komen aan de eisen van de oppositie. Maar ook voor Jordanië geldt dat, uh, dat het daar onrustig is en dat het nog maar de vraag is uh, hoe het daar de komende jaren zich verder zal ontwikkelen misschien juist wel met uh, een buurland als Syrië waar, waar de vlam uh, natuurlijk enorm in de pan is geslagen met Libanon daar in de buurt waar het ook onrustig is of je daar uh, omdat Nederland zo nodig zijn, zijn etalage moet uh, leeg uh, krijgen F-16's en, en aan moet gaan leveren ik uh, vind dat erg onverstandig ja, dat lijkt me wel gauw... Ja, ik weet niet of dat in dit geval is... maar gesjoemel met je eigen uh, met je principes... maar misschien ook wel met de, eigen, met de afspraken... die je met jezelf hebt gemaakt. Hè, om, om dat soort... Nou, er zijn gewoon criteria ja, ja. voor wapenhandel. Ja. Die, zijn, die staan hè, in lijstjes. Daar kun je gewoon allemaal lezen en allemaal volgen. Maar daar wordt, eigenlijk wordt daar voortdurend de hand mee gelicht, zou je kunnen zeggen. Ja, ik bedoel... Jordanië zit zelf dan niet in, in, in een oorlog, maar het, het zit in een regio waar het, uh, waar het aan alle kanten mis uh, loopt te gaan. En, en het heeft gewoon grote problemen daar waar het gaat om het uh, eerbiedigen van, uh, van hele basale mensenrechten. Nou, dat zijn twee van de eigenlijk pijlers waar het wapenexportbeleid uh, op ja. rust. En, en als een land daar niet aan voldoet, dan moet je gewoon niet leven. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk bizar, want waar lever je wapens voor aan landen en plekken in de wereld waar gevochten wordt. Terwijl dan stel je erop, als regel stel je ze dus op... nou, dat mag je niet doen. Maar dat, is, dat kan je toch bijna ook niet serieus nemen, nee. zo'n afspraak. Nee, ik vermoed dat uh, zo... het, het, het tegenargument van, van Defensie zal luiden... en van de Nederlandse regering. Ja, Jordanië, dat is juist een belangrijke steunpilaar voor ons... baken van rust in, uh, in deze woelige regio. En zo'n land moet je ondersteunen. Moet je, moet, moet je helpen. Maar ja, dat soort dingen zeiden wij eerder ook in, in Egypte. Daar was Mubarak ook juist uh, de stabiele machtsfactor... die zorgde dat, uh, dat het tussen Israël en Egypte niet uit de hand liep. En uh, op het moment dat daar de bevolking tegen in verzet komt... Ja. dan noemen we het opeens een dictator... en is het een, een bruut en wreed uh, heerser geweest. Maar zo dacht de regering uh, twee, drie jaar geleden niet over Mubarak... En net zo goed over Gaddafi in Libië. Ja. Dus het kan snel kantelen, dat soort beelden. Dan kan het nu wel rustig lijken in Jordanië. Maar breekt daar over een maand of over een jaar de hel los... dan krabben we op ons hoofd en zeggen we, oh, dat hadden we misschien beter toch niet kunnen doen, die ja. F-16's. Maar van tevoren nadenken, dat, is, dat komt niet zo goed uit. Goed. Um, nou ja, de, je, je verhaal, dat zal... Uh, Sommige mensen toch ook bij sommige mensen tegenspraak oproep. Ik nodig alle luisteraars uit bij wie dat het geval is... om dat ook te laten horen in Kazaloene, Want eerlijk is eerlijk natuurlijk. Er is al één twitteraar, denied hem rights. Waarvan ik niet precies weet wat daarachter schuilt. Um, hoe eenzijdig kun je zijn, vindt hij, van jou. Naar aanleiding van het eerste uur. Maar ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Dus dat zou ik graag willen horen. Kom erop met je reacties en je verhalen. 0800-1121, dan doen wij het af en toe om ons rust te gunnen, even wat muziek tussendoor. Dat het zinnetjes lo terremo a is, dat het zinnetjes solo con te, voglio Ik prima che il cielo crolli Fammi respirare Eros Ramazzotti. Met het liedje Un Attimo di Pace. Um, en daarmee is het kwart over één geworden. U luistert naar Kazeloenen op Radio 1. We praten over de internationale wapenhandel met Frank Slijper, Deskundig, al twintig jaar. Zet zich daar zijn daar tanden in. Um, ik zou bijna zeggen, bijna letterlijk natuurlijk. En zo'n beetje in zijn eentje. zijn voor um, de stichting campagne tegen de wapenhandel. Met z'n drieën. Maar goed... Heel klein. En Eigenlijk is mijn vraag... Ja, u kunt natuurlijk reageren op zijn uh, ideeën en verhalen. En, maar u kunt ook hardop meedenken over de vraag... hoe je dat dan als land moet doen. Hè. Moet je daar heel streng in zijn? Of vindt, vindt u, dat, u dat, je, dat je moet dealen met je principes? Dat er ook een economisch belang is? en Mag je wel degelijk wapens maken in Nederland? Wat vindt u er eigenlijk van? En hoe, uh, hoe, zie je, hoe, hoe kijk je dan tegen de consequenties daarvan aan? Als je dat eenmaal doet... En het is heel moeilijk om er niet op een of andere manier mee te doen. Want misschien komen we ook nog wel op het ABP-fonds, het algemeen nou ja, burgerlijk pensioenfonds, uit. Dat is natuurlijk ook weer belegd. En waar belegt? Nou goed, je kent het verhaal wel. Daar komen we zo meteen ook nog wel even op. Maar eerst even naar Martin luisteren. Goedenacht, Martin. Ja, goedenacht. Uh, nou, mijn vraag sluit misschien niet helemaal aan uh, bij, in die zin uh, bij... Uh... Ja, een expert maar mijn vraag was, eigenlijk ging over wapenopslag. Uh, ik heb wel eens begrepen dat er bij de grens, uh, net over uh, uh, uh, de grens bij België, in het Duingebied, dat daar uh, enorm uh, voorraden mosterdgas uit de Eerste Wereldoorlog nog liggen. En die schijnen daar uh, weg te liggen, rotten. Huh. En, en, hoe, en, hoe, weet dat, te hoe weet je dat, Martin? Hoe weet je dat? Het is in de kering op een documentaire, geloof ik, geweest van de VPRO... Uh, en het weet dat dat toen de tijd nog geprobeerd is met robots zelfs uh, allemaal op te ruimen. Maar het is te, te duurzamer in roestige staat dat ze het bijna niet durven op te ruimen. Wil dat niet een, uh, een grote ramp zijn? Nou, de, de vraag is misschien of hij weet of er uh, heel veel van die depots, nou niet per se mosterdgas, maar dat er veel depots zijn die nog vol staan met, uh, ja. met bommen en hoe we kruid. Maar in ieder geval is dat mosterdgas, want het is dat fameuze gas uit de Eerste Wereldoorlog, dat ongelooflijk... De Eerste Wereldoorlog... Ja, ja, ja, ik weet hoe het, niet daar wat voor zit het, Frank? Ik, ik weet in elk geval, ik ken de verhalen niet van, van dat het in duinen zou liggen... maar wel dat het op de zeebodem uh, in, in de kustwateren van, van Nederland en België zou, zou liggen. En dat men het inderdaad... Zou, zou liggen? Of? Nou, dat het ligt. Dat is volgens mij niet, niet onomstreden. Yes. Daar is de marine ook mee bezig geweest, de Belgische en de Nederlandse marine. Maar wat ik me ervan kan herinneren, inderdaad het probleem is van... Uh, Ga je ermee uh, aan, aan lopen trekken, dan, dan, dan krijg komt je misschien er, dan, dan meer elementen komt, ja. ja. dus, ja, uh, komt het buiten, ja. dat is, dat is absoluut uh, inderdaad zijn, wel een probleem. Daar maar zijn ze niet uit. Dat, moet ik zeggen dat ik daar niet van op de hoogte ben, wat nee. de, de, de huidige stand van zaken is. Ik weet wel... Nee, ik heb er ook nooit meer iets van gehoord, dus, en, uh, dus ik vroeg me ook af. Dat Het wel Dat is dat wel natuurlijk ook nog weer een nadeel aan wapenhandel, dat is dat wapenopslag, dus uh, depots die maar weg staan te roesten, met uh, allemaal uh, dingen uit... Uh, de Koude Oorlog misschien zelfs. Nee. Is dat, een, is dat een, een, een probleem, Frank? De opslag uh, van oude wapens? Of is, is, is het eigenlijk zo gewild dat het altijd wel weer verhandeld wordt? Uh, nou ja, dit zijn natuurlijk dingen die, die, die uh, niet, niet in de internationale handel mogen. Ik bedoel, Nederland heeft het chemisch wapenverdrag ondertekend. Ja. En, en waar het gaat om hele oude voorraden... dan is de kwestie van het zo goed mogelijk zien op te lossen... dat je daar vanaf komt. Uh, maar voor niets, uh, zeg maar, geen andere wapens als massavernietigingswapens, niet chemische wapens. Ja, daar heb je dat probleem minder. Uh, gewone munitie gaat, gaat redelijk lang mee. En al helemaal uh, de, de geweren. Ja. Die, die gaan ook een tijd mee. Zelfs tanks, zelfs vliegtuigen, die, die kunnen soms uh, prima 40, 50, 60 jaar zelfs Mooi, meegaan. He? De, de, de, de U-2-spionagevliegtuigen uh, die. Hangen nog altijd in de lucht. Ondanks dat je tegenwoordig van die onbemande vliegtuigen hebt. De, de B-52-bommenwerpers, die, die gaan ook al vele decennia mee. Dus ja, het is ja, vaak. Het uh, niet allemaal. Nee. Verheldert het een beetje? Ja, ja zeker. Ja, nou, wat ik zei het, slaat misschien niet helemaal aan bij de handel. Maar het is ook wel een aspect om over na te denken. Ja, even, wel, ja. Hoe liggen die poster bij? En, uh, ja, uh, ou, oude, oude bommen en alles. Dat lijkt me toch allemaal uh, chemisch uh, met kruiden. Zo, uh, ja, ik, ik weet niet hoe groot de voorraden ook van voor Nederland zijn hè, op dat gebied. Of wij nog extreem uh, bommenvoorraden hebben. Ik bedoel, het, het zou allemaal wel geheim zijn. Maar uh, voor mij hoeft het ook allemaal niet te veel hoor. Uh, <laughs> ja. Is dat een aspect? Wordt er, wordt er veel geheim gehouden, Frank? Nou, daar waar het om chemische wapens gaat... Uh, moet dat alle verdragsstaten die, die moeten dat, uh, opgeven wat ze hebben... en dan wordt er een plan gemaakt van uh, hoe je daar zo snel mogelijk weer vanaf komt. Nederland is in ieder geval van zijn officiële voorraden af. Ze mogen nog wat testmateriaal hebben. Het uh, TNO is, is een van de uh, laboratoria, een van de handjevol van de wereld... wat, wat aangeschreven staat en ook mag uh, testen voor, voor beschermingsdoeleinden... Maar, zeg maar de productie van grote hoeveelheden mosterdgas... daar mogen verdragsstaten niks mee te maken hebben. Die moeten zelfs van alles afkomen. Rusland en de VS zijn daar nog steeds mee bezig. Maar uh, ja, van andere wapenvoorraden... daar, daar uh, weet je niet altijd uh, van, van hoe groot die zijn in Nederland. Mm. Dat uh, is, is niet altijd even makkelijk. Uh. En, hoe lang en hoe duurzaam ze zijn? Nee, ja... Je zou zeggen, uit, uit eigen uh, belang zorg je dat het goed wordt, wordt onderhouden. Maar ik weet, na bijvoorbeeld de, ramp, de vuurwerkramp in Enschede... Uh, is dat uh, heel goed, uh, is, is men daar weer opnieuw mee bezig ja. te gaan. Want hoe zit dat met die munitiedepots als er zo'n vuurwerkfabriek ontploft? Ja. Zoiets kan ook eens gebeuren in een munitiedepot. En je hebt een aantal depots waar, waar enorme voorraden opgeslagen liggen. Hoeveel depots hebben wij in Nederland? Het is de afgelopen jaren teruggedrongen. Uh, het is wat meer gecentraliseerd geworden. Je hebt een paar uh, grote. Veenhuizen bijvoorbeeld is een, uh, is, is een hele grote. Um, ik zou denken, ja, eerder een stuk of 7, 8, 19. Echt wat grotere depots. En, Verspreid over het land? Ja. ja. Oké, okay, maar daar wordt dan wel na zo'n vuurwerkramp als in Enschede. Er wordt daar wel weer naar gekeken. Van hoe, hoe hebben we het eigenlijk opgeslagen? Ja. Hoe zit het met de veiligheidszones? Wat is precies de, de risicoanalyse als het uh, misgaat? En... Was dat het, uh, Martin? Ja, nee, duidelijk inderdaad. Ja, ja. Ja, het, uh, het is een boeiend uh, maar... onderwerp, inderdaad. Daar kan je lang en kort over zijn. Maar uh, <laughs> ja. Ja, zo min mogelijk wapens hoor, want een land mag zich op een bepaalde manier verdedigen, maar. Uh, ja, het is, maar het is moeilijk hoor. Vind jij, hoe sta je er tegenover? dat Nederland is dus een wapenexporteur. Wij maken eigenlijk veel wapens, of vooral onderdelen van wapens. Ja. We verdienen daar goed geld aan. Um, ja, ja, ja, al jaren. Hoe, ja, hoe, ja, uh, hoe vind je dat? Raketgeleidersystemen, radars zijn we enorm. Um, dat soort dingen. Hoe vind je dat? Ja, dat is heel moeilijk vind ik. Want uh, ik vind, kijk, aan de ene kant kun je zeggen, liefst alle wapens het land uit. Nou, dat is bijna al utopisch natuurlijk. Uh, aan de andere kant, zoals Japan wat geen leger heeft, is ook wel weer heel apart. Uh, ja, ik vind het moeilijk. Uh, ik, ik, op een bepaalde manier moet een land zich kunnen verdedigen. Uh, aan de andere kant uh, zijn er veel te veel van in de, in, in de wereld natuurlijk. Maar ja, verdedigen, ja, dat, dat is ook weer zoiets. Uh, ja... Ik vind het heel moeilijk om een standpunt in te nemen. Maar ja. in principe ben ik het op tegen in die zin. Ja. Ja. En zeker als het allemaal met chemisch en noemers op gaat. Ja. Want ik heb me wel eens afgevraagd van: je hoort wel dat de kankercijfers in Nederland wel heel hoog liggen. En dan zeggen ze dat het wel eens een welvaartsziekte. Maar ik heb me ook wel eens afgevraagd, bijvoorbeeld al die bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, wat dat met onze volksgezondheid ja. heeft gedaan. Ja. Dat, is, dat moet Hamas zijn geweest, wat er allemaal over Rotterdam is, natuurlijk aan GIF is neergedaald. Toen zeker. De ja. Maar goed, daar gaan we even niet uh, naar terug, naar dat wat er heen, in Rotterdam is gebeurd. Maar ik, ik dank je wel in ieder geval, en ik wens je nog ja, een goede nacht. Ja, ik luister verder hoor. Dankjewel wel. Moeilijk, dat hoor je, Frank. Schipperen. Aan deze luisteraar, in ieder geval. Hoe, hoe, hoe veilig zijn we? Leven wij in een veilige wereld of in een onveilige wereld? Ik zou zeggen, in een veilige wereld, als je het in, in historisch perspectief ook plaatst. Ja. En, en dan inderdaad als je dat afzet tegen, tegen cijfers van, van wat er vandaag de dag wordt uitgegeven aan, aan bewapening, aan militaire uitgaven. Op geen enkel ogenblik sinds de Tweede Wereldoorlog heeft dat zo hoog gelegen als nu. De uitgaven. Ja. ja, en pas eigenlijk vorig jaar, voor het eerst, is het weer een beetje gaan dalen. Maar sinds 2001, sinds zeg maar de 11 september, ja. de aanslagen, zijn alle landen, de VS voorop, enorm gaan uitgeven... En Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we zoveel uitgegeven. En dat, denk ik, is, is heel banaal. Dat is niet te verantwoorden. Daar, daar is de dreiging absoluut niet naar. Maar die dreiging, dat was opeens de, de, de dreiging van moslimaanslagen. Ik heb, ik heb hier al eerder in Casaluna met Lieve de Kouter erover gesproken... Dat dat, die vond dat een, een opgefokte angstpsychose eigenlijk. Uh, waar, waar uiteindelijk, in zijn ogen, de wapenindustrie verantwoordelijk voor is. Die daar een belang bij had. En ook veel garen bij Spint, absoluut. Zo zie jij dat ook. Nou ja, ik bedoel... Als je dat als een van de problemen zou... Uh, in, in termen van veiligheidsproblemen zou definiëren... dan heeft het in elk geval zin om daar met, met zo'n militaire oplossing uh, op te komen. En, en daar, dat is buiten, buiten iedere proportie. En die, en die veiligheid, want uh, het, het gevoel... van, er is denk ik een gevoel, misschien, misschien altijd niet... Aangekweekt, hè? De, uh, op een of andere manier, door mensen die er belang bij zouden kunnen hebben... van onveiligheid. Cijfers wijzen uit dat we veiliger zijn. Dat ja. we minder gevaar lopen. Als je maar vaak genoeg zegt dat, dat er allerlei dreigingen zijn... Dan, dan gaat het op een gegeven moment uh, blijkbaar in, in de geest van een boel mensen zitten. Net zo goed als, als dat ook het verhaal is wat, wat Defensie keer op keer uh, vertelt... Er is al tot op het bot bezuinigd. Uh, ze, ze, ze moeten rondrijden met spul wat, uh, wat, wat al totaal afgeschreven is. Het is zo'n zielig verhaal dat, dat op een gegeven moment iedereen het gaat geloven. Terwijl ondertussen uh, wordt er een paar miljard gereserveerd om, uh, om, om joint strike fighter gevechtsvliegtuigen te kopen. Wil Nederland uh, volop meedoen met het, uh, het, het NAVO en het Amerikaanse raketschild? Moeten er nieuwe budgetten worden gecreëerd voor cyberwarfare? Willen we drones kopen, onbemande vliegtuigen? Daar horen we verder wat minder over. Alleen het tranentrekkende verhaal van hoeveel er wel niet bezuinigd is op Defensie. En ga je ook daar weer in, in de andere databases van CIPRI kijken... Dus dat iets dat in uh, Stockholm is gevestigd... dat alle, eigenlijk alle wapentransacties in kaart brengt? En ook alle Defensiebegrotingen probeert te becijferen dan zie je dat Nederland eigenlijk... tamelijk stabiel uh, budget heeft gehad de afgelopen tien jaar. Soms kwam dat bij en soms ging er wat af. Maar het is niet dat, dat er geen, geen, geen, niks meer over is van, van Defensie... dat dat kapot bezuinigd is. Terwijl dat is het verhaal wat Defensie graag laat te horen. Er is een vraag van uh, meneer Hoekstra. Goedenavond, meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Over de uh, joint strike fighter die uh, Frank noemt, Frank Slijper. Wat is je vraag precies? Nou, uh, ten eerste, ik heb uh, vreselijk veel respect voor het werk wat hij doet. Ja. Waarom eigenlijk? En, uh, nou ja, ik ben, vroeger was ik al voor de PSP en uh, ik voelde niet zoveel voor wapens. <laughs> en ik, ik, uh, dat hij op zijn achttiende al zo bewust was dat hij uh, dienst weigerde. Ja, met, met de gevolgen daarvan, hè? Want het was een totaalweigeraar. Dus als... Ja, oké. Okay. Maar ik was in, op mijn achttiende jaar, het was niet het plan om in dienst te gaan. Maar toen had ik dat bewustzijn had ik helemaal nog niet. Dat heb ik pas veel later gekregen. Dat kwam bij mij ook later, hoor. Ik kreeg nog uh, vijf jaar uh, uitstel wegens mijn studie. Dus het was op mijn 23e, hoefde ik uh, ervoor te vrezen. Uh, okay. Ja, dat, ja Want zelfs die, die, die leeftijd om, om jongens in dienst te sturen. Die is heel goed uitgekiend. Je bent nog een broekje, je weet van niks. Je, als je goede soldaten wilt hebben, dan, dan moet je uh, 35ste jaar... en dan be, heb je bewustzijn en dan kies je voor je of nee. Maar mijn vraag is van... Uh, los van het feit of er nu wel een vliegtuig of niet... welke zou u kiezen? <laughs> ja. Nou... Ik hoef helemaal geen gevechtsvliegtuigen te hebben. Maar boel, ja, ja, ik, ik, ik kan, kan, kan meegaan in een redenering dat je voor het beschermen van je luchtruim hier boven Nederland. dat je iets in de lucht wil hebben wat, wat een bedreiging kan tegengaan. En, ja, dat en... Het belangrijkste te is: als je het luchtruim hebt, dan heb je de grond ook. Ja, dan zou ik denken... zo min mogelijk voor zo min mogelijk geld. En uh, in elk geval niet uh, stelf... En, en niet uitgerust met een kernwapentaak... zoals de Nederlandse gevechtsvliegtuigen dat zijn. Uh, dat is een van de NAVO-verplichtingen... Waar, waar Nederland zich aan verbonden heeft. En ook niet uitgerust met allerlei bommen... waar je op uh, een paar honderd kilometer afstand... Een, een, een, een, je doelgebied mee kan treffen. De JSF heeft Nederland alleen nodig als het een land als Iran wil gaan aanvallen. Als het samen met Amerika, ja. China zou willen bombarderen. Nou, dan, dan, heb is... je, dan heb je het nodig. Voor... Nou ja, als je de reclameboodschappen van Lockheed Martin mag geloven... In elk... zouden ze dat moeten kunnen. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren al gebleken... dat het toestel helemaal niet kan wat, wat het allemaal wordt toegedicht. Maar in elk geval, dat is het soort van specificaties... waar, waar de Nederlandse luchtmacht voor wil gaan... En ja, ja, dat lijkt me totaal uh, niet een kans die, uh, die, die, uh, die Nederland op zou moeten gaan. Nee, akkoord. Maar u dus we, we leven, wij leven, de... wij, wij overspelen onze hand. We, we, we, we, we, met, die, met dat vliegtuig willen we iets wat we niet nodig hebben. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja, nee, maar dat, dat is mijn vraag niet. Nee. U, u gaat weer op uw uh, idealistische toer. Dus mijn vraag is u, u er nu, omdat u er heel veel van afweet. Wat is het beste toestel? Is dat de saab Glider, of is dat het Franse, of de JSF? Welke is het goedkoopst, ook in onderhoud? Ik ben minister van Defensie, en ik vraag u om een... Maar ik ben geen wapenverkoper, helaas. Ik kan het antwoord niet geven. Maar u weet er heel veel van af, dus u heeft... Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel bekend, wel welke toestellen goedkoper zijn. Maar dan... Het is volgens mij, ik zou, als ik moest kiezen, zou ik de Saab Glider nemen. Maar is die überhaupt nodig? Dat, dat is, daar stel jij vragen bij, Ja, ja en, en, en inderdaad, ja, het, het budget... Ik geen, ja, ik, ik stel er persoonlijk wel vragen bij. Maar we moeten zo'n kring kiezen. En ja. welke moeten we dan kiezen? Maar waarom stel, denk je mij, dat we zo'n ding moeten kiezen? Meneer Hoekstra, waarom denkt u dat, dat we zo'n ding moeten kiezen? Waarom? Omdat de, dat is de keuze straks voor de Tweede Kamer. Het is gewoon een technische keuze voor mij. Niet een idealistische, of het, wat voor mij betreft... hoe die kringen ook helemaal niet. Nee, maar, maar, maar dat is precies het probleem met, met dit, dit hele dossier. En dat staat los van, van welk type je ook kiest. Nederland is in 2002, met uh, Wim Kok uh, aan het roer in, uh, in, in Paars 2... heeft ervoor gekozen om op een traject te gaan voor een vliegtuig wat we officieel niet zouden kopen... maar waar we alleen maar aan zouden deelnemen... omdat dat goed was voor de industrie. En daarmee heeft Nederland eigenlijk de hele discussie... over de nut en de noodzaak van gevechtsvliegtuigen... waar u nu naar vraagt, in, in, in de ijskast gestopt... en zich vastgeketend aan een project... waar we nu, uh, meer dan tien jaar later, uh, bijna niet meer onderuit kunnen... zonder uh, grote verliezen te leiden. En dat is een beetje het punt met Nederland als het wapens koopt dan wordt er eerst gekeken naar, naar industriële belangen. En niet naar, uh, hebben we het nodig? En, en zo ja, hoeveel? En, ja. en wat voor soort? En... Ja, maar ik ben er nog steeds niet. Nee, maar je, krijgt, uh, je, nee, je maar gaat er geen antwoord krijgen op ja, je vraag. Nee, <laughs> nee daar Is, heb dus, ik nog geen antwoord op. Nee, maar dat uh, krijgt u ook niet. Ik, ik geef geen verkoopadviezen. Ja, Mag ik even? Ja. Van de F-16 moet straks vervangen worden. Dan vraag ik aan uw gast... Ja. Wat is technisch het beste toestel en het goedkoopste? Wat ja. moet de Tweede Kamer kiezen? Welk toestel? Ja. Nou, de, dan, dan krijgt u die vraag terug: van... Moet de Tweede Kamer wel kiezen voor een toestel? Dat is de vraag. Dat is wat nee, u terugkrijgt. Zo, zo kunnen we wel door blijven gaan. Mijn ja, gast is gespecialiseerd en die weet er alles van. Ik wil van. best zo doorgaan hoor. Ja, maar ik vraag, Lockie, vraag ik niet, want hij zegt toch... Uh, je moet mijn vliegtuig kiezen. Maar, well, that, that is... gast, is, uh, ik bedoel, dat is... Die gast is objectief, neem ik aan. Ik weet er best wel aardig wat vanaf, maar, maar dat is met dit soort... Uh, als we het hebben over verkooppraatjes, al die fabrikanten... die, die schilderen het beste, beste plaatje voor en ook... Uh, de mensen van Saab, uh, zou ik niet op hun uh, mooie blauwe ogen geloven... dat, dat hun uh, griepen uh, nee, inderdaad het goedkoopst is. dat wil ik niet. meer kan kopen. <laughs> nou ja, maar zo word je op, op allerlei manieren belazen. Dus, en, en daarom dat, dat is mijn rol niet. Ik, ik, ik geef geen adviezen over wat Nederland uh, ja. zou moeten kopen... in plaats van de Joint Strike Fighter. Ja, Oké, okay, goed. Ja, ik begrijp het. Toch? Maar ja. nogmaals, ga door met uw werk. Ja. Met alle respect. Nou, ik geloof dat, ja. dat, dat, dat dat... Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Meneer Hoefstra, dank u wel. Nee. Um, ja, oké. Okay. Jullie ook. Ja. We gaan ja. eerst eens even... Misschien eens even, voor, even om het hoofd een beetje uh, los te maken. En u kunt natuurlijk blijven bellen, hè. Met uh, vragen en reacties en tegenspraak ook. Want er was iemand die, die, die twitterde. Ja, wanneer, wanneer laat Kazeloenen nou zijn wapenverkoper aan het woord? Nou... We hebben ze gezocht, hoor, uh, meneer van de denied human rights. Maar die willen zelf niet zo graag. Dat kan ik u verzekeren, helemaal niet eenvoudig om een wapenhandelaar aan het woord te laten. Uh, en waarom zou dat zijn? Goed, Kees Storm is geen wapenhandelaar, is uh, Cabaretier in rusten. Hij heeft dit lied geschreven en gezongen, en dat gaat u ook horen. Dood en verderf. Dat komt uit zijn gelijknamige theatervoorstelling in 2006. Hij won toen de Poelie Finario voor deze voorstelling. Hij zaait dood en verderf. Of toch iets anders? Kees Thorn. Ik heb genoeg van geweld en lawaai. Geef me een Uzi. Een, een Uzi, dat is zo'n korte pistoolmitailleur. Met zo'n inklapbare kolf. Als je hem ziet, dan, dan denk je, ah ja, die, die ken ik wel. Dus, dus trouwens niet een afkorting Uzi. Het zijn gewoon de eerste uh, letters van de voornaam van de ontwerper. Die heette Uzi Al gal want die kwam uit Israël. Maar het is niet bij Israël gebleven. Dat ding is over de hele wereld razend populair geworden. Ook in het Nederlandse leger heeft de, de Uzi heel lang gediend. En de Nederlandse uitvoering van de Uzi, die kun je herkennen... dat is de enige met een bajonethouder op de loop. Alsof je de vijand gaat bestormen met een bajonet op je Uzi. Op zo'n kort dingetje. Ik kun je herkennen die bajonet net zo goed op je voorhoofd plakken. En ik snap wel waarom dat is, want die Uzi is die vreten munitie... Er gaan magazijnen in met maximaal 30 patronen. En een Nederlandse soldaten kreeg twee van die magazijnen mee. Maar dit ding heeft een vuursnelheid van 600 per minuut. <lacht> dus dat is zo. En dan is hij leeg. Dat kun je dan twee keer doen. Dus ik snap het wel. Ja. <lacht> Geef me een boezie of val. De val, de, de, de, dat is wel een afkorting val van Fusil automatique Loger. licht automatisch geweer. Het is niet echt automatisch, de VAL het is Belgisch. GELACH. Het is semi-automatisch, dat wil zeggen dat een deel van de gasdruk wordt afgetapt om de volgende patroon in de kamer te stuwen, zodat je niet steeds uh, hoeft uh, door te laden met die grendel. Dus het schiet wel op. GELACH. Geef me een Uzi of VAL of M1. De M1... GELACH. Het is een Amerikaanse karabijn, ontworpen door Garand in de jaren 30. Officieel in de jaren 50, uit de relatie genomen, maar uit, dook op in de Vietnamoorlog. Want het was heel populair uh, geweer en ik heb geen idee waarom. Je kunt ze trouwens uh, herkennen aan het geluid. Als je een oorlogsfilm zit te kijken, dan moet je maar eens opletten. Als je de hele tijd uh, pling, pling, pling, pling, hoort overal, tussen het wapen gekletterd door. Dat zijn M1's. Want die hadden geen ma uh, magazijnen, maar clips een metalen clip met, met acht patronen erin. En als je de laatste kogel wegschoot, dan werd met een veer die clip automatisch eh, uitgeworpen. En dat, dat uh, hoorde je. Dat heeft ook heel wat geallieerden het leven gekost. <totstuk> Natuurlijk, want een vijand die onder de hoek stond, die kon precies horen die, die laatste kogel wordt weggeschoten. <totstuk> Plink! kwam zo'n Duitser te, tevoorschijn. Ah, Meissteiner! Uh, wat is dan? nee. <totstuk> Wat ik gedaan zou hebben, is altijd zo'n klipje zo op zak hebben. en dat kijk op de grond gooien. terwijl ik nog niet geschoten had. En dan denken ze dat die op is. En dan heb ik. Heb ik, mooi... ik had die oorlog wel gewonnen. <lacht> hmm, hoe is die? Of val of M1. Liefst een bazooka. Een bazooka. dat is eigenlijk gewoon een, een, een buis. waarmee je vanaf je schouder projectielen lanceert een raketwerper. Maar je zou stijl achterover slaan van, de, van de, uh, de terugslag. Daarom hebben ze die dingen van achteren opengemaakt. Maar daar komt ook die vlam uit. Dus denk erom, ga er nooit achter staan. Ja. Nee, ook, ook niet voor, nee. Ja. Ik heb genoeg van geweld en lawaai. Geef me een oezie, een val of M1. liefst een bazooka of tank en ik zei. Overal dood en verderf om me heen. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Grimmig is zoiets eigenlijk, hè? Om te lachen en grimmig tegelijkertijd. Frank Slijper. Af en toe wel goed. Ja? Ja hoor. Hoe hou jij dat vol, die strijd? Een bij voorbaat verloren strijd... Door je successen te koesteren en door af en toe hele andere leuke dingen te doen. En wat doe je dan? Muziek luisteren, dat is uh, een van mijn grote hobby's. Lekker hardlopen. Leuke dingen doen met uh, mijn vrouw en mijn zoon. Dan kan je het dan vergeten? Want ik, namelijk, als je hier altijd mee bezig bent, als een terrier, twintig jaar lang... dan kan je het ook bijna niet meer loslaten. Dan, ga, dan neemt dat bezit van je. Nou, dat is een van de nadelen van, van tegenwoordig met, met iPads en overal wifi... Dat, dat het steeds moeilijker wordt om op vakantie ook dat soort dingen naar je neer te leggen. Dat, dat heb ik lang wel volgehouden om die paar weken zomervakantie er dan ook niks mee te doen. Maar tegelijk is het ook wel... Dat klinkt misschien raar. Het is ook gewoon je werk. Ik bedoel... Hm. Ik, ik, ik probeer dat ook duidelijk niet in, in mijn privédomein toe te laten. En, en ook al werk je s'avonds veel... En, en ook al loopt werktijd en privétijd vaak door elkaar heen... op het moment dat ik privé dingen doe, dan, dan is het ook weg. En, uh, dat is ook, ja, misschien is dat iets persoonlijks, maar dat, nou, dat ja. maakt het wel makkelijker. <lacht> ik gun het hoor. Paul, goeienacht. nacht. Uh, ik ben wat later ingeschakeld, maar ik heb toch nog wel een paar uh, opmerkingen. Ja. En, uh, vooral het verhaal en ook de JSF die bovenkomt. Dat vind ik erg boeiend. Daar wil ik een paar dingen over zeggen. We zijn begonnen met uh, uh, 80 van die dingen te willen bestellen. Ja. Uh, dat lukte niet meer, want die dingen werden telkens een tikkeltje duurder. Ik geloof dat de teller nu op 30 stuk staat. Dan vraag ik mij af: hoe, hoe kun je dat dan uh, verhouden in, in operationele sfeer? Als je er eerst 80 nodig hebt en nu komen er 30. Dat begrijp ik niet. Zo van, waarom heb je er dan überhaupt 80 nodig gehad? Of dat gepretendeerd? Hier iets, precies, er klopt hier iets hier niet. Dan, dat betekent voor mij, men wil gekoet dat, dat, dat ding ding bestellen, uh, ook al blijkt dat er straks nog veel minder kunnen komen, dat ze nog weer duurder geworden zijn. Ja, en dan heb ik nog een opmerking: als je er dan 30 binnenkrijgt, 10 zijn er in reparatie, 10 zijn er gesneuveld, want ze worden ook nog wel eens gebruikt, dus ze donderen ook nog wel eens naar beneden. En dan hebben we er nog een stuk of tien over waar een beetje mee getest en gevlogen wordt. 30 is gewoon veel te weinig. Dat kan nooit goed gaan. Dat is onzin. Dus die beslissing, en ik moet ook eerlijk zeggen, op de achtergrond speelt al mee. En dat is tijdens meneer Hiller is dat ook al naar voren gekomen. Ja, als we er dan eerst maar eens 30 hebben, of het dat aantal wat dan net nog betaalbaar is binnen het budget. Dan gaan we later wel zien hoe we er weer wat bij kopen. Het is natuurlijk een waanzinnige uh, oplossing uit budgettaire overwegingen, kun je zoiets nooit doen, dat is, is rommelend, dat is knoeien, dat, ja. dat deugt niet. En, en wat vind je dan zelf dat er zou moeten gebeuren? Het ding helemaal niet bestellen. We hebben helemaal geen geld voor het leger. Die mensen die nu in het leger zitten, die, dat is gewoon houtje-toutje. Dat is vreselijk, die, die, die zitten met, met, met tekorten, ze hebben dus niet eens brandstof om met, met, met hun voertuigen te rijden. Ja. Het, is, het, is soort, het is gewoon een klucht. Nederland moet gewoon kiezen. Dit, kun, dit dure speeltje kunnen we ons niet veroorloven. We moeten gewoon tegen de NAVO zeggen, uh, misschien zijn andere landen bereid... en in staat om dat te betalen, wij kunnen het niet. Dus uh, u zoekt het maar uit. Okay. Wij, ik... doen, wij doen daar niet meer aan mee. Dan kun je wel zeggen, dan gaan we dat deel wat we wel hebben. Want ik vind, als je dan toch nog een leger hebt... dan moet je die mensen natuurlijk wel goed spul geven. Ja. En daar schort het nog wel eens aan in het Nederlandse leger. En dan nog iets wat ik graag zou willen. Ja. Ik, hoop dat, ik denk dat uw gast daar misschien ook wel blij mee is... Ja. Laten we nou gewoon eens kijken dat we onze inzet overal in de wereld zoveel mogelijk beperken. Het is prachtig allemaal, die verhaaltjes van de NAVO, maar het levert niks op. Ik hoor nu tot mijn grote schrik dat er alweer plannen zijn om opnieuw allerlei trainingsmissies in Afghanistan op te zetten. Stop nou toch met die flauwekul. Het heeft geen zin. Het leidt tot niets. Het zijn landen waar je niet op een manier die, wij, die ons voor ogen staat... Een, een nieuw bewind en een hmm. nieuw stuk veiligheid kunt brengen. Dat moet groeien, dat, dat moet evolueren, maar dat kun je niet opleggen. Dat, nou, gaat niet. Dat, dat, zijn wel, dat zijn drie verschillende dingen die je nu uh, aanroert. Um, ja. Frank, kan je op alle drie dan toch kort nog uh, reageren? Nou ja, Ergene, de, de, het het gesond, niet, niet zozeer in de, in, de, in, de, in de vliegtuigen, maar de redeneringen over hè? bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter... Ja, daar is inderdaad van, van meet af aan uh, heeft me gewoon zitten rekenen van dit is het budget wat we op de begroting voor de komende jaren kunnen vrijmaken. Met de huidige stand van de verwachtingen kunnen we daar 85 uh, toestellen voor kopen. Maar gaandeweg werd het ding duurder en duurder en werd uh, het aantal toestellen dus kleiner en kleiner. En volgens mij gaat het zelfs al richting 24. En dan kan je inderdaad afvragen wat heb je daar nog aan als je inderdaad altijd een deel in onderhoud hebt, altijd een deel moet gebruiken voor trainen. En... Dat is natuurlijk dan de uitgelezen reden... om in, uh, geloof ik, vlak na de zomer... zal de knoop definitief worden doorgehakt. Om dan te zeggen van ja... dan maar verlies nemen nu... en uh, eruit stappen. Ja, een, soort Want, vieren, een soort vierenverhaal komt ja, eraan. Nou ja, wat, wat op deze manier heb je er niks aan. En, en als je het ook bekijkt vanuit een defensieperspectief... het is de luchtmacht... die, die de rest van defensie leegzuigt... Om, omdat uh, al het geld moet, moet naar de JSF. En ja, dan... Uh, gaat het ten koste van andere dingen. en Dat is een beetje de, de ramp van, van die tandem geweest... van de luchtmachtlobby samen met de industrie... die uh, dit ding uh, met hulp ook van, uh, van, van de vakbond... de FNV was hier een uh, belangrijk pleitbezorger van... die hebben dit uh, ja. eigenlijk door de strot geduwd. En, en iedereen die in 2002 al die vraagtekens erbij zette... Die, uh, die werd zoiets van, ja, wacht maar af. Dus hier zie je werkelijk de fatale werking van wat een lobby... Aan, aan kan richten. Ja. Ja. Twee, um, is wij kunnen het niet meer een leger onderhouden met materieel. Dus, dus laat het stoot het maar af en laat het maar, verdeel het maar over. Nou ja, vraag andere landen om het voor ons over te nemen. Ja, nou ja, dat, dat is denk ik reëel in, in die zin. Uh, een, een volledig opgetuigde landlucht- en, en zeemacht, dat, uh, dat, dat, dat moet je niet willen. Dat, dat is niet te, te betalen. Um, en we hebben het ook niet nodig, zolang die dreiging er niet is. Wat moeten wij met, met, met onderzeeboten? Die worden nu ingezet tegen de piraterij. Ja, sorry, de, er is bijna geen duurder wapensysteem te bedenken dan een onderzeeboot... En, omdat we er eigenlijk niet weten wat we ermee moeten... gaan we er uh, piraten mee afluisteren voor uh, de kust van Somalië. Dus ik zou zeggen, dat soort systemen ook afschaffen. En, en het scheelt je een boel. Vorige week ik zag ik een, uh, een order voorbij komen... oefenmateriaal voor, voor de luchtmacht, voor F-16's. 190 miljoen dollar. Om naar de komende paar jaar, dat er nog met de F-16 gevlogen wordt... Uh, oefenbommen, oefenspul uh, te kunnen kopen... Als je ziet om wat voor bedragen dat gaat. Dat zijn nog geen, geen vliegtuigen zelf, maar gewoon oefenspul. Dan denk je van ja, dan moet je toch heel erg op, op je achterhoofd gaan krabben. Of, of je daar niet veel betere dingen mee kan doen. Binnen defensie, maar wat mij betreft veel liever natuurlijk uh, buiten defensie. Als je ziet waar er wordt bezuinigd op, op onderwijs, op gezondheidszorg. Ja. En dan drie, wat Paul net aanroerde is van... Uh, er komt misschien weer een nieuwe missie naar Afghanistan aan... Um, heb je daar ook al van gehoord? Niet van Afghanistan, nee. nee ja. Ik had het idee dat daar uh, toch men echt zich aan terugtrekt. Volgens ja, ja. mij, ik denk meer in de algemene zin, uh, wordt het erg overschat wat, wat je militair kan. En, en, en is dat, denk ik, in, in die zin een heiloze weg. Uh, met, met militaire middelen kan je geen democratie opdringen. Kan je niet een, ja, ja. toch een beetje een westers model uh, verlangen. En uh, dat wil niet zeggen dat je helemaal niks moet doen... Uh, maar, maar zoek het in ieder geval niet op militair terrein. Ja. Zorg dat je goed uh, diplomatieke initiatieven onderneemt. Dat denk ik ook in het geval van Syrië nu. Er wordt de hele tijd gedacht van ja, maar we moeten toch wat. En dan is het een goed idee om een op te, op ja. te heffen. Tenminste, dat is een beetje kort door de bocht... de, de redeneertrand van, van Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo, ik denk van, probeer eens met, met alle macht en middelen als Europese Unie en met partners die je hebt... Iran en Rusland en China. Probeer al die strijdende partijen uh, tot, tot een oplossing uh, te brengen. Zet daar al je diplomatieke krachten achter. Dat gebeurt, naar mijn idee, veel en veel te weinig. Goed. Paul heeft antwoord gekregen. Jullie zijn het eigenlijk wel met elkaar... Mag ik, mag ik nog iets zeggen? Ja, tot slot. Uh, Afganistan, uh, dat, uh, dat, uh, dat is wel een kwestie die reëel speelt... Premier Rutte is in Afghanistan geweest. De Duitsers hebben gezegd dat ze in 2014 blijven. En daaruit is ook de reactie gekomen van... dan zullen wij overwegen of wij opnieuw ook politietrainingen gaan doen in okay. Afghanistan. Dus dat speelt reëel. Okay. Ik heb nog een heel aardig getal over de JSF. Um, op dit moment, en dat is op dit moment... het gaat dus natuurlijk nog erger worden... want het ding is nog steeds niet, er is nog steeds geen eindprijs voor. Eén vlieguur van een JSF kost 24.000 dollar. Dus ik hoorde net het bedrag van 190 miljoen voorbij komen. En nou Als je die, ja. van die JSS aan de gang hebt, ben je er gauw aan. <laughs> Oké, okay, nou ja, kijk. Maar goed, eh, Paul, dankjewel. Graag gedaan. Voor je bijdrage. En een goede nacht nog. Goeie. En ik, voordat we andere luisteraars aan het woord laten... wil ik toch echt nog even van jou weten... wat je nou het komend weekend in Athene gaat vertellen... He, over he, wat we uitgeven aan, aan, de, aan, aan wapens en het leger. Nou, wat geeft Griekenland uit... Aan wapens. Waar komen die vandaan? En wat is de relatie met de uh, schuldencrisis? Daar heb jij een rapport uh, ja, over opgesteld. Nee, nee, dat rapport zoomt erg in op, op Griekenland. Natuurlijk ook een van de, de meest getroffen landen in, in de crisis. En uh, verbindt eigenlijk die, die uh, mechanismen... die uiteindelijk onlosmakelijk verbonden zijn aan de wapenhandel... En dat zijn de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn. De corruptie die, die nergens zo groot is als in, in de wapenhandel. En hoe dat in Griekenland uh, dramatische gevolgen mede heeft gehad voor, uh, voor de crisis daar. Nu de, de, Een van de vorige defensieministers staat daar uh, voor de rechter op het ogenblik... Um, wegens uh, verdenking van uh, het aannemen van steekpenningen bij meerdere wapenprogramma's... Uh, um, Economen die, die, die zeggen van. Als Griekenland niet de afgelopen decennia. zulke waanzinnige bedragen had uitgegeven. aan defensie, aan de aankoop van wapens in het bijzonder. dan, dan hadden we überhaupt geen, geen schuld gehad in Griekenland. Waarom heeft Griekenland zoveel uh, uitgegeven aan wapens? Ik heb een Griekse collega van mij. daar heb ik de tijd uh, over gehad. omdat ik dacht van. ja, je moet oppassen dat je niet uh, daar, daar vanuit je leunstoel. vanuit uh, Groningen. al te makkelijk over oordeelt. En. en Waar we zo op kwamen, en hij noemde dat in het bijzonder... Was van het, het, het is haast iets, iets ingebakkers. De, de Turkse dreiging, dat, dat, is, dat, dat zit in de volksgeest. En, en daar heeft iedere regering altijd mee kunnen wegkomen. Daarom moeten wij veel uitgeven aan Defensie. Want uh, de Turken die hebben al een deel van Cyprus gepakt. Uh, ze aasen ja. op onze eilanden in de Egeïsche Zee. Um, en daar... Zijn ze altijd mee weggekomen? Dus, dus, dus in, de, in de ideologie wordt vrienden met Turken, met Turkije. En een deel van de economische crisis in Griekenland is alweer opgelost. Nou ja, er ja, zijn zo, ook meerdere zo... initiatieven geweest in die richting. Van beide kanten ook. ook ja. Van Griekse kant, maar ook van Turkse kant. Van laten we gemeenschappelijk proberen elkaar niet de kop gek te maken. Ja. Door, door de hele tijd uh, wapens te kopen die, die de ander ook koopt. Ja. En toch. Uh, ja, ook zie je daar weer de corruptie. Uh, Duitse onderzeeboten die, uh, die, die zijn verkocht. Uh, waar uh, ook de corruptie bewezen is. Uh. Goed, en dan wordt het uh, crisis. En dan gaan we met z'n allen proberen toch Griekenland nog te helpen. Wat gebeurt er in diezelfde tijd dat er gepraat wordt over hulp, financiële hulp aan Griekenland. En eisen over de hervormingen van hun, bijvoorbeeld hun sociale stelsel. Wat gebeurt er in diezelfde tijd nog? Heb je in het rapport dat je nu hebt opgesteld laten zien. Een van de, de, de voormalig premier, Papandreou, die, die heeft gezegd meermaals... Uh, van, er is op ons grote druk uitgeoefend tijdens uh, ook die onderhandelingen... dat wij vooral niet moesten gaan bezuinigen op Defensie. Dat wij vooral niet allerlei lopende wapendeals uh, moesten uh, gaan verstieren. Want uh, dat uh, zou wel eens uh, de, de onderhandelingen uh, niet kunnen bespoedigen. Maar dat is, dat is wel van een uiterste cynisme, als dat inderdaad zo is. Ja. Dus wij, wij eisen van Griekenland, wij met z'n allen binnen de Europese Unie... Hè, eisen dat ze allerlei uh, hervormingen toepassen om hun begroting een woord te krijgen. Maar, we, maar we, eigenlijk zeggen we tegelijkertijd... jullie moeten wel wapens van ons blijven kopen. Ja. Dat is gebeurd. Ja, en dat gebeurt nog steeds. In, in januari uh, verschenen berichten in de militaire pers... dat uh, Frankrijk bezig was uh, oorlogsschepen te verkopen aan Griekenland. Ze hadden daar speciale regeling. Ze hoefden niet gekocht te worden... Maar... Het confi en uh, worden, worden geregeld. Ook weer een, een post van, van vele honderden miljoenen euro's. En dan denk je van... Griekenland heeft een enorm grote marine met, met enorm veel schepen... voor een groot deel van de Nederlandse marine overgekocht... in de jaren negentig en begin van deze eeuw. En landen als Frankrijk en Duitsland... die zo uh, nauw betrokken zijn bij het oplossen van de crisis... Die proberen tegelijkertijd uh, als een soort van, van ambassadeur... van hun wapenindustrie die belangen te verdedigen... en, en tegelijk daar allerlei wapens aan te verkopen. Ja, dat vind ik echt ronduit een schandaal. Dan. Ja, ja, nee, dat is het. Uh, en, en dat is een beetje wat ik heb geprobeerd met dat rapport... om dat verhaal over uh, grote wapen aankopen. En, en in, in Griekenland heeft het eigenlijk al decennia... ligt er op een niveau twee keer zo hoog als... Binnen de rest van de Europese Unie. Bijvoorbeeld in Nederland geeft men anderhalf procent iets minder zelfs van, van het bruto nationaal product uit aan defensie. In Griekenland ligt dat zelfs nu nog op 2,5, 2,7%. Jarenlang lag dat op 4, tot soms zelfs 5, 6 procent van het bruto nationaal product. Hm. En als je de bedragen die daarmee gepaard gaan en de belasting die dat op, de, op een ja. staatsbudget legt, en, en dat jaar in jaar uit. En, en nou ja, dat soort relaties uh, probeert bloot te leggen. Wat zelf voor, voor veel Grieken, wat ik hoor... Uh, een, een verhaal is wat ze eigenlijk zich nooit zo hebben gerealiseerd. Dat dat ook een aspect is van die ja. economische crisis. Je ja, gaat het uh, dit weekend vertellen en het rapport ligt er natuurlijk ook... bij campagne tegen wapenhandel. Daar is het zeker ook uh, te krijgen. Nog, misschien, nog, uh, misschien kunnen we nog twee luisteraars, één of twee aan het woord laten. Marian, goedenacht. Ja, Marian. Hallo. Hij is al negen jaar weduwe. ja. En ik heb 70% van mijn pensioen. Ja. Van mijn man. Ja. Ja? ja? Waar blijft die 30%? Dat weet ik niet. De pensioenfondsen... die hebben heel veel geïnvesteerd in wapens. Ja? Cluster ja. en noem maar op. En dan... Er is dus ook verteld... dat er dus in 2013... Dat zou. De, ja, dat ze dit, dat zouden voorzien. Ja? Herzien, laat ik het zo zeggen. Maar, maar, Waarom krijg ik geen 100% van mijn man pensioen? Maar dat, dat is niet de vraag aan Frank Slijper, volgens mij. Wat je op, wel zou kunnen vragen is wat de relatie is tussen pensioenfondsen en de wapenhandel. Ja, nou, pensioenfondsen die. die investeren in wapens, ja. lustabommen en noem maar op. Oh. Ja, dat, dat, is, dat is zo? Dat is absoluut het geval, ja, inderdaad. Ja. En, en daar is ook veel nou, discussie dat over vind geweest. Ik is, uh, heel irritant. Ja. Maar daar ja. kan, daar en kan en je... dat is het probleem, daar kan je niet zoveel gaan doen als, uh, als, als pensioen uh, nou, ja, Wat Is dat nou voor onzin? Je gaat toch niet als pensioenfonds in, investeren in wapens naar, naar verschillende landen. Nee, maar daar is Belangelijk... nou het belangrijk dat mensen daar uh, bij hun pensioenfonds uh, druk op uitoefenen en, en dat, dat aankaarten. En ja, een aantal pensioenfondsen hebben daar goede stappen in genomen... maar anderen die, die vinden het nog steeds geen punt om in kernwapens te beleggen. Bijvoorbeeld ABP, het grootste pensioenfonds, weigert ja, daarvan af te stappen. Ja. ja Doe jij daar dan iets aan, Marian? Nou, ik, ik, ik kan daar niks aan doen. Ik ben gewoon een, een particulier die ja. mijn pensioen ontvangt... en waar ik dus alleen maar in gekort word. En niet... Ik, wat, wat moet ik daaraan doen? Nou, wat moet je daaraan doen, Frank? Een uh, boze brief of een boos telefo telefoontje naar het pensioenfonds uh, ja, waar, ja, waar hoe... u geld van krijgt. Ja, de meter erop, dat, dat helpt toch allemaal niet? Nou, hoe meer de mensen pensioenfonds, dat doen? De ze zijn allemaal zo, ja, rijk en, en daar heb je toch niks in te brengen? Nee, maar ze waren... Toen een paar jaar terug uh, tv-programma Sembla daar een uitzending over had... en, en heel veel mensen tegelijk uh, heel boos uh, hun, hun pensioenfonds belden... daar zijn ze wel degelijk van geschrokken. Ik begrijp dat dat als eenling voelt dat alsof dat helemaal geen enkele zin heeft. Maar als er, er zijn een heleboel van deze eenlingen die dat vinden. En, en neemt u van mij aan, als ze dat maar vaak genoeg horen... op een gegeven moment uh, ga ik toch echt hopen dat ze daar uh, hun, hun koers op gaan bijdraaien. Daar wow. zullen we het even mee moeten doen, Marjan, want het is uh, ja, anderhalf minuut voor twee. Niet, ja, gewoon doen. Wel doen, wel doen. Geen... Geef de moed niet op. Nee, oké. Okay. Ja, dank nee, wel. Bedankt. Doeg, doeg. Het, het blijkt nog maar eens, Frank Slijper, hoe moeilijk het is om uh, zo te leven in Nederland dat je niet op een of andere manier er ook bij betrokken bent. Dat is in ieder geval het geval. Ja. Kun je kunnen ja. niet meteen van vuile handen en schone handen spreken en schuld nee. en onschuld. Maar... Je hebt gelukkig een paar banken die principieel niet in, in niks met wapens van doen willen hebben. Ja. Dat ik zal zijn... geen namen noemen, oh, mag ah, dat wel? Ja, ja, de ASM-bank ja, en Triolos, die, okay. die hebben dat als enige. Okay. Dat zijn nou de enigen, let op. Goed, ik dank jou wel. En blijf uh, volhouden, maar volgens mij doe je dit ook wel. Frank ja. slijper succes. Dank je wel. Zometeen eerst uh, de EO. Dit is de nacht met Saskia Weerstand. Nou, geen tijd meer om te vragen wat je gaat doen... maar dat, dat komt dan de volgende keer. En morgen heeft Klaas Drupsteen als gast... de president van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... Zonder bommen vliegen toch. Steven Verhagen is dat. Over de veiligheid in het luchtruim. Joh, het is allemaal veilig. En morgen is de uitzending nacht gepresenteerd door Klaas Drifsteen. Zo, nou, leggen we de wapens weer op. We hebben geen wapens, we hebben woorden. En daar zullen we het dan mee moeten doen. Dat is, dat is niet veel, maar dat is toch een klein beetje. Uh, misschien draagt het wat bij. Goedenacht.